De Nederlandse dopingautoriteit wil opheldering van NOCNSF over medische gegevens van Olympische sporters. Zes jaar geleden voerde de NOCNSF een gezondheidsonderzoek in om de medische begeleiding van de Olympische ploeg te verbeteren. Daarbij werden ook bloedtesten gedaan, waarin bepaalde waarden zijn onderzocht die ook gebruikt kunnen worden voor het opsporen van doping. De ropingautoriteit wist van niks, maar wilde gegevens graag hebben. Volgens een arts van NOC-NSF zijn er nooit verdachte waarden gevonden bij de sporters. Hij wilde gegevens niet delen vanwege het medisch beroepsgeheim. Bij een aardbeving in het zuiden van Japan zijn zeker drie doden gevallen en tientallen gewonden. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter en was niet ver uit de kust bij de stad Kumamoto. Een ziekenhuis van het Rode Kruis in die stad heeft ongeveer 90 gewonden opgenomen. Na de eerste beving zijn er meerdere naschokken gevoeld. Veel inwoners zijn naar buiten gevlucht en brengen de nacht door op straat.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 Het weer, de buien trekken langzaam weg, maar vannacht gaat het vanuit het zuiden weer licht regenen. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op een enkele onweersbui. In de middag wordt het droger. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 When my truth comes pouring out, you wouldn't want to stay. The water's breaking through the glass That kept your world outside The sweet and social emptiness That ran your rivers dry I'm tired of playing Superman I've put my cape to bed Deze alternative film, het lijkt wel alsof Giel's talentenjacht uh, behoorlijk wat uh, losgemaakt heeft bij een aantal singer-songwriters. Uh, zo uh, was uh, bijvoorbeeld Sam Kroon actief. Uh, zo was bijvoorbeeld ook, en dat is de volgende die we straks uh, draaien. Gabby Liever actief. En deze man, Colin Hoeven, welkom. En uh, natuurlijk ook dank aan Thomas de Jong met uh, nog een aflevering Jong CFM Zandvoort. Uh, volgende week is ziet er niet. Dus wat dat gaat. Uh, gaan we gewoon uh, volgende week. Uh, wat. Uh, wat nou, we blijven sowieso leuk doen. Maar we zullen hem uh, uh, wel gaan missen. Overigens Colin Hoeven is dit weekend. Uh, te zien uh, bij uh, de Rode Kruis Bloesemtocht. Waar hij precies staat. Ik dacht in Geldermans. En dan moet je maar even kijken. Daar uh, speelt hij. En uh, ja of hij uh, het ook gaat halen. Bij Giel's talentenjacht. Dat zullen we af moeten gaan wachten. Ik zei al. Ik verklapte net al. Dat we er nog eentje hebben en die ga je nu horen. Dat is uh, Gabi Lieve. Uh, die heeft ook een, een, ja, min of meer een nummer ingezongen voor de camera op de slaapkamer. En uh, dat is niet uh, dit nummer geworden, want dat uh, nummer dat kennen we wel, maar hij blijft nog altijd uh, leuk om uh, naar te luisteren. Hide and seek samen met Jake Rees. In het Nederlands heet die man Jabrisma. This is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 van de Maan verliest. De voorstraat voor de nacht ontwaakt. En de lofzang op de voorstraat uh, is ook alweer uh, twee jaar oud. 2014 is uh, dit uh, uitgebracht. Maar goed, hij blijft altijd uh, nog het de, de draaien waard. Uh, deze man uh, wordt ook wel de Tom Weets van de Lage Landen. Gek, hè? Uh, genoemd. Maar goed, uh, dat vind ik ook niet zo raar met, uh, met zo'n stem. Uh, maar hij is uh, ook uh, driftig actief. Uh, ik geloof niet dat hij ja, hij was ook weer ergens in het geweer tegen iets gekomen. Ik, was, ik had het ergens gelezen, maar wat het nou precies is... dat ben ik eventjes gewoon vergeten. Van piekeren met voorstraat. Daarvoor hoorde je hide and seek van Gabby Lieve... die ook een video heeft gemaakt, een thuisvideo gemaakt... voor Giel's talentenjacht. Ja, die Giel die maakt wat los in het land. Dus wat dat er gaat, heeft hij denk ik iets weer in handen. Waarmee je weer een, uh, ja, waar je mee een stortvloed uh, gaat krijgen van misschien wel talentvolle muzikanten in dit land. Kwart wel uh, Ik had al aangekondigd dat wij vandaag uh, Arjanne in de studio hebben. Maar ze is er natuurlijk nog niet. Dat, dat komt straks. Uh, in het tweede uur alles als goed is, gaat zij een aantal nummers laten horen. Waarschijnlijk ook van de EP die zij um, nou, onlangs heeft uh, gepresenteerd. Ik denk dan dat, het, dat het koud een week oud is. De EP voor lief. Close. Dat uh, heeft dat uh, dat, heeft, uh, de, dat heet de EP te zijn. Uh, dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, gewoon uh, materiaal liggen. Uh, Beekje Rotterdamse uh, gehalte, zeg ik altijd. Want uh, we hadden vorige week uh, hadden we accidental C en ook Jane Hu. Die zitten vandaag ook weer in het uh, programma. Um, want uh, Jane Who heeft uh, in maart een EP uitgebracht. Songs for Robin. Eigenlijk een mini-album. Want het zijn zeven nummers. En Accidental Sea heeft dat ook gedaan. En Another Year heet dat, uh, dat de EP. En daar hoor je straks ook het titelnummer van. Dus dat uh, allemaal voor uh, zo dadelijk. Maar eerst... Gaan we wel naar Rotterdam, want het zijn twee Rotterdamse uh, acts die ik genoemd heb. Deze ook, maar die is wel even wat uh, groter. Dat is Halfway Station. En dit was het nummer waar het uh, eigenlijk een beetje mee uh, begon op het uh, album. Vooruitgeschoven werd die op het, uh, het uh, album Dodo: The Great Beyond. was natuurlijk de albumversie, maar we hebben natuurlijk ook nog die singleversie. En die klinkt natuurlijk wel even iets voller. Ik zal het vergelijkingsmateriaal wel even laten horen. Dus je hoort hem twee keer. En zo uh, zijn uh, de mannen hier, uh, Sander en uh, Marcus, bezig om het uh, een en ander voor elkaar te boksen voor straks. Uh, want ja, we hebben zo direct, uh, als het goed is, hebben wij uh, niemand minder dan uh, Ariane in uh, de studio. En dan uh, moeten we natuurlijk wel op het een en ander voorbereid zijn. Uh, dit is uh, even ter elfde uur, dat zie ik dan maar ook weer. Even heel gauw zie ik dat uh, weer voorbij komen. En dat is van Elena May. Dit is haar nieuwe uh, video die ze net online heeft neergezet eigenlijk is hij een dag of wat oud maandag is hij geloof ik online gekomen en ik ga hem gewoon draaien A Prince and Barbed Wire dat is het nummer wat je gaat horen voorschot op de nieuwe single van Next Shape, Want uh, Twisted Reality is dan misschien wel uh, de nieuwe single. Maar ik loop al uh, gewoon ver vooruit. Dit uh, nummer is uh, nog actueler, omdat het uh, over geld gaat. En als je goed het nieuws hebt uh, gevolgd, en zeker ook op Facebook, of beter gezegd nog op Twitter, want ga maar eens hashtag NU De Boe intikken. Dat is NU I-T-D-E-B-O-U-T. -e dan kom je ineens uh, een hoop dingen tegen... over mensen die uh, protestmarsen uh, organiseren... omdat de sociale onrechtvaardigheid enorm uh, aan het toenemen is. Uh, toenemende armoede. Het uh, gaat allemaal om geld. En uh, daar hebben... Uh, André en Edwin, eh, Erwin hebben daar een, een leuk nummer op gemaakt. Tenminste, een heel uh, actueel getint nummer. Het is uh, terug te vinden op uh, het, uh, het album Moskou. Daar is hij op uh, terug te vinden. En uh, dit is uh, de vijfde track. Uh, de de nee, de derde track, uh, moet ik zeggen. Geld staat toch al uh, redelijk in, uh, in de belangstelling, heb ik, uh, heb ik het idee. Want het uh, volgende nummer wat, uh, wat klaar staat uh, is ook electro. Deze man is het komende weekend ook uh, te zien uh, in een aantal. Uh, Platenzaken, want het is ook weer uh, Zaterdag Records Store Day. En dan heb ik het over X. En dit is The Money is on You. Of My Money is on You. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Getting off on ball and chain It's better than being numb You'd rather bleed than put a band-aid on it It's a fucked up mindset I think we can all agree on that But still Even with your Ariane is binnen samen met Bas. Want ja, ik, ik zit soms wel eens te zoeken op Facebook. Maar dan zie ik aan het hoofd, ja, hij is wel een vriendje van me. Maar ik moet dan weer even nadenken. En dan is het ook, oh ja, ja, ja, ja. Dat krijg je als je er bijna 1500 hebt. Hè? Dan, ja, Ariane vergeet ik natuurlijk niet. Bas, sorry hoor, maar... Okay. <laughs> even heel even bij Bas, want dan uh, ja, dan pak maar even de microfoon. Uh, dat, dat is even wat handiger. Uh, want uh, jij maakte ook onderdeel uit uh, van, uh, van een van de, de bands tijdens, dacht ik, uh, bij de Rob wordt, toch? Ja, ik speelde met Ariane. Ja, alleen met Ariane? Maar was dat de uit? afgelopen Robacta Awards bedoel je? Ja, ja, nou ja, de afgelopen, maar volgens mij het jaar daarvoor ook, toch? Nou, bij, dit, bij dit jaar Arna heb ik niet meegedaan. Dit jaar niet, nee. Maar het jaar daarvoor heb ik met Ariane meegedaan. Alleen maar met Ariane? Ja. Oké, okay. ik, ik had... Uh, ja, pak, pak, pak, pak, hem maar bij uh, Toen, hebben we, toen ja. hebben we nog heel snel een backstage te kletsen met elkaar, weet je? Ja, ja maar goed, weet je, ik, ik, ik zeg net, van, uh, uh, uh, dat, dat krijg je als je... Als je, als je bijna 1500 van die uh, idioten op Facebook uh, hebt uh, toegevoegd. Ja, dan uh, met alle respect, uh, want er zitten natuurlijk ook een paar, uh, paar uh, <laughs> leuke gasten erbij. Ja, dan, dan, uh, dan krijg je dat natuurlijk. Uh, oh ja, dan uh, raak je wel eens het uh, overzicht, raak je wel eens kwijt. Dank, dank je Marcus. Dank je. Hij, hij, Marcus is ook met een enorme snelheid ingevlogen vanuit Berlijn. Uh, Zo? Ja, want jij zat vanmorgen nog aan een Duitse fristuk, geloof ik, of niet? Uh, want, uh, hij rent even gauw uh, naar microfoon 2, want uh, hoe, is hoe zit dat nou? Nee, daar heb ik niet eens tijd voor gehad, joh. En niet eens een fruustuk uh, kunnen nemen, of niet? Nee, geen uh, Na nee? Zeven uur ging de taxi al richting uh, Tegel, Airport. dus. Ja. Airport. Yes. En uh, nu kom je uitgehongerd. Uh, ja, nou, je was er al nee, dan. ik heb wel wat gegeten en zo, maar... Wel een ah, beetje vermoeiend zo die ja, ja. dagen. Uh, voor maar goed, uh, met uh, wij, wij met z'n tweeën hebben sowieso iets met uh, Ariane. Want ja, uh, er kan nog een uh, nachtuitzending uh, nog herinneren. De, de Nightwalk. In een oude studio in, uh, in Zandvoort, geloof ik. In uh, het Gasthuisplein. Toen we nog de Nightwalk deden, live. Ja, ja, ja, ja, ja. Want, uh, toen, uh, toen kwam we ineens uh, een band voorbij. En daar zat uh, Ariane in. Ja, ja, daar zijn we <laughs> dat is, uh, terug. Dat is wel, uh, geloof ik wel... Vijf, zes jaar geleden geloof ik al. Zo lang al Ik denk het. wel langer terug hoor. Ja, ja, ja. Want de tijd is niet stil blijven staan. In dat opzicht geloof ik, toch? Nou, ik ben wel uh, inderdaad een paar bandjes verder inmiddels. Ja, ja ja. ja. Nou, goed. <laughs> uh, de, de band die, die, die, waar wij ook nog wel wat, wat mee hadden, was tijdens Serie's Request. Ja. Dat was Doerakken wat jullie toen <laughs> hadden gedaan. Jullie waren gewoon heel, heel, heel brutaal geweest. Door hem op te, up te laden. Naar de, naar de demo van de dag. Ja. Ik zit boven thuis te werken. En ineens. Marcus ook. Dat hebben wij wat niet gedaan. Dit is gewoon onze opname. Wat, wat er... Dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan. We nee? hebben hem niet aangemeld als demo van de <laughs> dag. Want we dachten dit is helemaal geen demo. Nee. Dit is gewoon een, een filmpje. Ja. Maar we hadden wel een actie gedaan voor onszelf. Om geld op te halen. Ja. En toen hebben wij ons geld ingeleverd. Toen hebben zij zelf gekeken. Hé, hey, het is een band. Laten we kijken of ze demo van de dag kunnen worden. Ja, toen werden wij ja, ja, ja. de demo van de dag. hadden ze dat filmpje gewoon gevonden. Ja. Ah. Waren we toch demo van We hadden het het toch eerder van ons werk. Want ja. Uh, ja, het leuke was. Ik vind ge... het mooi. Ja, Want op een gegeven moment uh, uh, gooi ik dat op Facebook. Ja, wie neem je, wie neem je mee? Uh, bijvoorbeeld uh, zo'n uh, figuur als Bassiel de Groot en Thijs van Lien. En die zaten volgens mij al te kijken. Komt dat daar vandaan? Ja, dat komt daar vandaan. Ja, ja dat, dat is wel leuk. Dus uh, dan krijg je ineens uh, helemaal een uh, uh, uh, respons. Uh, nu heb je, uh, want we gaan even de introductie nu even wat uh, toespitsen op uh, for Leave Close. Lovers, het. ja. Lovers, lovers. Het, uh, net verkeerd gezegd, dat maar goed. Uh, daar, speelt, daar speel jij ook op mee? Op, uh, ja. Ja. Niet op de bas, hè, Bas? Nee, Bas <laughs> tot op de gitaar. Um, maar uh, uh, jij hebt uh, aan de nummers meegewerkt. Uh, tenminste, op Ik de... Ik heb ze ingespeeld, ja, in de studio. Ja. Ja. Um, want want uh, jij maakt uh, deel uit van de, de vaste uh, band rondom Arianna. Ja. Dat is, dat is haar eigen band dan, Ja, uh. um, ja want... want uh, dat, dat, dat uh, gaat natuurlijk nu uh, moet, dat, uh, uh, moet dat gaan lopen met, met optredens en dat soort dingen, uh, neem ik aan. Hè? Presenteren van de EP. Ja, nou hopelijk wordt het uh, lekker druk, toch? Met spelen ja. en zo. Ja. We hadden ja. het net over in de auto dat het uh, zondag natuurlijk heel leuk was. Zondag mm. was de EP-release natuurlijk. Ja. Dat was in Haarlem ook? Nee, in Witterzoet in Amsterdam was dat. Zo? Oh ja, Witterzoet, ja, ik zag het. ja. ja. ja. Ja. Dat, is, dat is waar ook, ja. ja het, ik heb het gezien. Uh, het is de meest handige plek uh, vanuit Zandvoort uh, gezien... om daar je... Om ja, daar je, het is je heel precies. Het is gewoon één het een trein station. en dan ben je er. Ja, het ja. is echt heel makkelijk. Je, je, je, je, je wacht centraal uit. en uh, Je, je valt, valt vijf keer in je staat in ja. Bitterzoet. Ja. Precies, dus dat leek mij nou een goede plek. Ja, ja dus uh, dat wel een hele geslaagde dag. Toen zei ik al van, nou, het zou wel leuk zijn als de volgende stap nu... Dan meer optredens is, misschien wat meer Airplay hè. Daar willen we wel aan, wat aan, aan gaan doen. Want ja, oh, ja, ja, ik bedoel, als we in de aan we, Kijk, maar dan spelen we natuurlijk het materiaal wat je uh, wat je hebt hier uh, gespeeld uh -huh. uh, de vorige keer. Ja, dan, dan moeten we natuurlijk het uh, materiaal hebben waar je uh, graag mee wil, uh, verder mee wil. En dat ja. is deze EP. Voor Leaf Clovers. Ja, absoluut. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je gedraaid hebt vandaag. Uh, ik heb nog, niks, uh, nog helemaal niks gedraaid. Dus... Oh, kijk. Want misschien dat we dan wel dingen spelen die we al een keer gespeeld hebben. Dat moet nou goed, dat, dat, zullen we dan, uh, <laughs> dat zullen we zo wel zien. Uh, ik neem ach, Kijk, kijk. G geef maar, geef maar. Ik in ieder geval... Eentje voor Marcus en eentje voor mij. Dus, ja, hartstikke leuk. Denk, uh, dat, uh, dat kunnen we er weer uh, aan toevoegen. Kijk, dat ziet er. Af. Zes nummers. Zes nummers. Uh, even nog kort over de EP. Uh, uh, wanneer ben je eraan begonnen en uh, hoe lang heeft het uh, in beslag genomen? Dit, nou, uh, is er is nog best een tijd overheen gegaan. Ik ja? heb uh, eind zomer 2014 bedacht, ik ga sparen voor een CD, een hele andere. Mm -hmm. En toen ben ik naar de muzikantendag geweest... een maandje later of zo. En toen ben ik daar tot de conclusie gekomen... dat het misschien slimmer was om een EP uit te brengen. Ja. Toen ben ik uh, als een gek gaan sparen. En in 2015 zijn we al eigenlijk begonnen met um, de eerste opnames. En gedurende heel 2015 ben ik eigenlijk bezig geweest... met die uh, zes nummers dus uiteindelijk. Mm -hmm. En um, in eerste instantie was de planning... om, om al om in januari 2016 hem uit te brengen. Maar ja. ja, het liep allemaal wat meer uit. En ja. uiteindelijk heb ik daardoor nu wel een hele bijna ik bij... Gekregen. Kijk, ja, uh, ik denk dat we zo direct uh, vier nummers uh, kunnen, kunnen gaan doen. Vier nummers, ongeveer. Dat hangt goed. even vanaf hoe snel Marcus uh, de Poel hier ingeregeld heeft. Dus dat, uh, dat gaan we nu doen. <lacht> uh, dan kan ik uh, nog even wat, uh, wat uh, nummers er uh, doorheen uh, jassen. Om het ja. dan maar zo te zeggen. Was en dan, uh, ja, en dan uh, onder andere ook uh, hiervan. Maar goed, uh, dat, uh, dat doen we zo. Uh, maar goed, uh, dat gaan we allemaal in een tweede uur doen. Want dan hebben we eventjes uh, adem om, uh, om, want dat heb ik ook zo wel gezegd. Tussen 9 en 10 hebben we jou uh -huh. live aangekondigd. Ja, dus, dus ik neem aan dat, dat, we, dan, dat we dan wel zover zijn. Dus we hebben ongeveer een minuut of 20, 25 om dat allemaal te doen. Lukt dat? Tegneut, ja, dank je. Oké, okay. heel goed. Dan gaan we nu verder met ander nieuw materiaal wat, wat, hier, wat hier ook ligt. Stranger than the news. De man van wie ik voorspeld had dat hij ooit de grote prijs van Nederland won. Tot zijn eigen verbazing zei hij dat overigens. Maar ja, ik krijg uh, vaak gelijk. En uh, ook uh, Menno Tilmerman die stond er toen bij uh, te kijken van... Uh, hoe weet die koper dat ja uh, gevoel, zeg ik dan altijd maar. Uh, Stranger Than The News, Roy Pelgrim. uit 2012 uh, was dat uh, toen hij dat won. En dit is de nieuwste. En dat is uh, de opmaat naar een nieuwe EP die hij binnenkort gaat uitbrengen. Oh, oh, oh. explosion, there's a lot to do. Borders and protection, general election, always something new. You can see it on your smartphone with your friends who are all alone, if you wanted to. Like adult entertainment, Katy Perry, James Blunt, they're the lucky few and all the kids are singing. Oh,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 you're gonna do. It's alright, so in love with you. It's alright, stranger than the news. It's alright, it's alright. City fears explosion, there's a lot to do. Terwijl ze er nu al een beetje aan het inspelen zijn... Uh, moet ik hem even tussendoor afkondigen. Het uh, nummer wat, uh, wat je net hebt gehoord... dat is uh, van een band die wij ooit in de studio hebben gehad... om uh, het een en ander muzikaal toestel, toe te lichten. Tobias Ponsioen en Jeroen Roelossen die waren uh, leden van de band. En die Tobias Ponsioen die zit tegenwoordig in... ja, ook niet zomaar een band. So The Night, daar speelt hij dus uh, tegenwoordig in. Ja, dat, uh, dat zijn nog eens uh, uh, tijden dat hij... Uh, dat hij toen nog, toen nog in een totaal andere band zat. Uh, ik heb dat op een avond gezien. Dat was een uh, dat was een, een of andere studenten... Uh, of een uitvoerings- en examenavond van het conservatorium. Daar speelde toen Daan van Putten uh, onder andere mee met, uh, met Gangster. En uh, toen was ook deze band uh, te zien. En dat was... Ja, ze hebben het nog uh, redelijk ver geschopt. Want ze kwamen nog uh, tot uh, in de wereld draait door. Nou, dat, dat, uh, dat is toch wel uh, heel erg uh, bijzonder uh, wat ik erbij uh, kan zeggen. Um, het is uh, april en april betekent voorjaar. Voorjaar betekent dat het ook weer een beetje mooi weer begint te worden. En mooi weer uh, betekent dat de groene blaadjes uh, weer aan de bomen beginnen te komen. En zo uh, zijn er ook nog figuren die het dan het uh, ruime sop willen, willen kiezen om uh, daar hun muziek aan de man uh, te brengen. Vorige week was Fabian de Dammers naar Ameland gegaan. Maar daarvooruit was er nog iemand anders op Ameland actief. Maar die heeft ook iets met Vlieland. En die clip die bij dit nummer hoort, die is geschoten op, op Vlieland. Maar het is zo'n wonderschoon mooi nummer... dat we hem toch maar weer eens eventjes oppoeten en hem weer afdraaien... tot aan het nieuws van 9 uur is Someone met Ghana.